Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De NAM beraadt zich nog op vervolgstappen na de uitspraak van de rechter... dat de maatschappij huiseigenaren in Groningen moet compenseren. De rechter in Assen vindt dat de NAM de waardedaling van huizen... door de aardbevingen nu moet vergoeden... En niet pas als een huis ver onder de marktprijs wordt verkocht. De NAM gaat de uitspraak bestuderen. Het bedrijf wijst erop dat er op verschillende manieren in Groningen wordt geïnvesteerd om het gebied weer perspectief te geven. Minister Kamp zegt in een reactie dat het in de eerste plaats aan de NAM is om zich te beraden op vervolgstappen. De Nederlandse ambassade in Brussel wordt sinds vandaag extra bewaakt. Belgische militairen zijn zichtbaar aanwezig voor het ambassadegebouw. Ook ambassades van andere landen worden extra bewaakt. Ze maken allemaal deel uit van de internationale coalitie tegen de islamitische staat. Waarom de bewaking is opgevoerd is niet bekend. Formeel doen de autoriteiten geen mededelingen over veiligheidsmaatregelen. De FNV spant een kort geding aan tegen het kabinet als het loonbod voor het overheidspersoneel niet binnen 24 uur van tafel gaat. De vakbond heeft dat aangekondigd in een brief aan het kabinet. De FNV verzet zich tegen het loonbod omdat dat een sigaar uit eigen doos zou zijn. De andere drie ambtenarenbonden zijn wel voor. De FNV hoopt dat de rechter de CAO onderhandelingen voor de Rijksambtenaren ongeldig verklaart.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 Het weer: af en toe buien, maar ook wat zon. tussen 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen opnieuw buien met lokaal kans op onweer. Het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS. Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De schoonbaker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, ja. Hé, Zo. Zo. We zijn er weer. Ja, alsof we niet weg geweest zijn. Hè? <laughs> ah, we hebben nu wel de vinyljaarpet op, hè. Net hadden we een lunchpet op. Ja. En nu hebben we de vinyljaarpet op. Nou. Maar desalniettemin eh, is al wel te plus. Eh, ik las trouwens net nog een leuke, een leuke quote. Die wil ik toch niet even... Die, die was ik eigenlijk vergeten. Die, die wil ik toch eventjes uh, uh, delen. Vond ik wel leuk. Vond een hele leuke quote. Uh, de liefdebedrijven uh, maken de kans op een hartinfarct veel kleiner. Behalve als je vrouw binnenkomt. <lacht> Vond ik wel leuk. Ja. Maar goed, dit is de Vinyljaren, dames en heren. Het programma dat gaat over vinyl. Eh... Uh, Waarin wij dus een klassiek album hebben. Een classic album hebben. Van, en uh, voor de rest. Uh, veel aandacht besteden aan de vinyl 50. Uiteraard doen we dat vanaf hun website. En niet, niet met allemaal die platen. dan moet ik 50 platen mee gaan slepen. Een beetje veel. Dus dat uh, doen we niet. Maar dat, uh, het gaat wel allemaal over vinyl. En het gaat wel over, plaat, over muziek. Die dus op vinyl is uitgekomen. Dan Jawel. wel. En uh, ja, er zijn, uh, staan deze week een uh, behoorlijk aantal uh, nieuwe binnenkomers uh, in. Dus. Nou is ook wel nodig, want uh, ons klassiek album bevat alleen liedjes van twee minuten en iets langer. <lacht> dus daar ben ik gauw erheen. Uh, ja, nou ja. Maar goed, ja. ik ga u vertellen wat het is. Uh, het klassieke album, het classic album heet King of Rock'n'Roll. En dan denkt iedereen natuurlijk dat is Elvis Presley. Nee, helemaal niet. <laughs> Mocht je willen. Nee hoor. De King of Rock'n'Roll was helemaal anders. Ja. Uh, dat is een man die gezorgd heeft voor heel veel klassieke rock'n'roll hits. Zoals Blue uh, Blues Red Shoes, Matchbox, uh, Turnaround, Fulsome Prison Blues, uh, uh, Daddy Sang Bass. Dan ook nog uh, Hop in the Blues, Honey Don't, That's Right, Your True Love en Restless. Die nummers staan er allemaal op. En dan heb ik het over de king van uh, rock, King of Rock'n'Roll... Carl Perkins. De man heeft echt heel veel geschreven. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in de muziekwereld... die werk van... Uh, Perkins hebben opgenomen, waaronder dus die andere King, Elvis Presley. Uh, zelfs de Beatles hebben diverse van zijn oude successen op LP's gezet. Everybody's Trying to Meet My Baby, Honey Don't, uh, Boys. Allemaal van die liedjes van, uh, van, van Carl Perkins. En Matchbox ook, onder andere. Uh, allemaal van die, van die prachtige liedjes van die oude rock'n'roll standards. Nou, het is muziek uit de jaren 50. dus heel erg oud. En het verbaast het mij toch nog hoe die LP nog klinkt. Hè? Ja, dat was wel lekker. Goed, nou, we gaan ermee er beginnen. Uh, we gaan het dan iets anders doen. Want in verband met de duur van de liedjes. Normaal doe ik twee klassieke nummers en dan een nieuwe. Dat doen we vandaag even een beetje andersom. Want uh, anders ben ik er zo gauw doorheen. Ja, is een beetje zonde. Dat is een beetje jammer toch? Ja. Het is een lekkere muziek. Dus voor die echte oude rock'n'roll-liefhebbers. Uh, die. Uh, die kunnen dus eh, genieten van het heerlijke werk van Carl Perkins. En eh, dat was de tune. En dat is ook weer mooi geweest. En nu Carl Perkins. Well, Daar komt Well, one for the money, two for the show. Free to get ready, now go cat go. But don't you step on my blue suede shoe. You do anything but lay off my blue suede shoe. Down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything you want to do, but ha, -ha baby lay off of my shoes, and don't you step on the blue suede. My car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything you want to do, but hop on, baby, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue. Two for the money, two for the show, three to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. hij schreef het. Hè? Ja, Elvis Presley had er natuurlijk een grote hit mee, maar uh, Carl, Carl Perkins schreef het liedje Blues Way Shoes. En um, ja, het, het, ik heb een tijdje terug, uh, was er nog eens een leuke uh, tv special met hem, dat heeft u toevallig uh, vorige uur een nummer van gehoord. Uh, Daar da, kwam hij nog eens een keertje met een oude stelletje Engelse rockmuzikanten bij elkaar. Uh, waaronder Eric Clapton, waaronder George Harrison, waaronder Ringo Starr natuurlijk en uh, Dave Edmunds en nog veel meer mensen. En daar ging hij dus gewoon een soort uh, ja, rock'n'roll les geven. Hè? My Rockabilly class had hij het dan over. En dat waren, al die gasten waren dus bezig met, met uh, zijn liedjes te spelen en dat was een fantastische, fantastische televisieserie. Um, en dat heet Carl Perkins and Friends. Nou, als je dat kan vinden op YouTube, moet je maar eens kijken. Dat klinkt allemaal zo verschrikkelijk lekker. Al die, al die oude dingen. Goed, zijn album is dus uh, Classic Album of the Week. Deze week uh, in dit programma uh, Carl Perkins en we gooien Blue Sweat Shoes. Um, nu moet ik even dat doen. Even een knopje aanzetten. Zo. Uh, ja, en dan gaan we naar de vinyl 50. ja. Want uh, er is aardig wat gebeurd, geloof ik, deze week. Ja, er zijn aardig wat nieuwe binnenkomers. Ja. En uh, op nummer 46... komt binnen uh, een band... die heet Dolomite Minor. Ja, dan. En uh, deze... band... Uh, laat zich inspireren... door... Uh, uh, andere bands als... White Stripes, Nirvana... of uh, The Queens of Stone Age. En... Uh, ik uh, ben eigenlijk een beetje benieuwd naar het geluid van deze band. Want het, zijn, uh, het is een EP, uh, getiteld Girl of Gold. En uh, daarvan gaan we beluisteren, let me go. Hoor ik duidelijk wel uh, bepaalde klanken, uh, hoor ik daarin terug. Uh, Queen of the Stone Age en Nirvana en zo. Dat, uh, je moet hem even stopzetten, schat. Oh. Ja, je moet even op het knopje drukken. Anders dan gaat hij gewoon door natuurlijk. En dat, kan, dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Goed, hoe heet die band ook weer? Vertel nog even. Uh, deze band. Oh, dan moet ik even terug. Dolomite Minor. Oké. Okay. Ja. En uh, inderdaad, ik hoorde toch heel duidelijk uh, Nirvana erin doorklinken. Ja. Nou, ja, onmiskenbaar. Ja, er stond trouwens, uh, wat Nirvana betreft, uh, er stond. Van uh, onze vriend Dave Grohl wel weer een hele mooie post op, uh, op Facebook. Geweldig, hè? Uh, ja, dat was echt weer een hele goeie, hoor. Dat ging dus over programma's als. Uh, American Idol en zo. Ja. En, uh, we hebben ook, ook al eens een keer een, een, een post van gelijke strekking gezien... van Bruce Dickinson. Ja. En uh, deze man gaat dus ook aardig een keer tegen dat, dat soort... Uh, programma's. En die vindt dus dat uh, uh, uh, jonge mensen die graag iets uh, met muziek... of in de muziek willen doen... dat die op deze manier gewoon vreselijk ontmoedigd worden. Want ja. je staat met z'n negen, acht, negenhonderden in een rij... En uh, je mag even, even laten zien en laten horen wat je kan. Ja. En vervolgens word je de grond ingeboord. En wil je dus nooit meer iets met muziek te maken nee, hebben. Terwijl, terwijl het natuurlijk nog altijd zo is dat, dat echt talent... echt mensen die, die uh, echt, echt iets kunnen... die komen vanzelf wel. Die hebben de Idols of Voice of Holland helemaal ja. niet nodig. Maar ook mensen die het alleen uh, puur voor de lol willen doen, ja. weet je wel. <lacht> uh, wat die, zoals hij dat ook zei, van, uh, oké, okay, toen ze, hij begon met, met uh, zijn twee uh, makkers, uh, waaronder Kurt Cobain, uh, die begonnen net, en uh, zoals hij dat schoof zich ook, zei, we zakt Oftewel, we brachten er niks van, we brachten er niks van terecht, nee. nee. Uh, je moet blijven proberen. Anders kom je er niet. Nee. We gaan door met lekkere muziek. Een band die het ook gered heeft. Zonder American Idol, zonder Idols of zonder Voice of Holland. Een ja. bandje nog uit de buurt ook. Ja, ja, ja. En dan hebben we het over Chef Special. Ja. Toch? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, die hebben een uh, EP'tje uitgebracht. En uh, met uh, vier nummers erop. En uh, dat heet Shot in the Dark. En uh, van uh, dat album uh, gaan we dus uh, inderdaad de titelsong beluisteren. Oké. Okay. Shot in the dark. Shot in the dark. see splashes black splash. you A silent trip, and I don't mean nothing extreme, babe. I'm just trying to reach your eyes a bit. Go, baby, go. Die for two. I'ma stay close and lie with you. Do you wanna jump with your eyes closed? You ask me. Yes, I do. Yes, I do. A hundred times off of the rocks. Out of my mind, An ain't no heart. And up I climb a hundred times. My love is blind. You make me feel like a lion. When you talk of new life with me, a new life with me, Feel so good. Well, <laughs> well. Ik vind het lekker klink. Shot in the dark heet het liedje van het gelijknamige album, dat binnengekomen is in de vinyl 50. Je weet het, de vinyl 50 gaat dus gewoon over verkoop van vinylplaten. En die is op dit moment toch echt wel weer booming, hoor. De, de LP gaat de cd, duidelijk, de CD duidelijk overleven, zullen we het zeggen. Maar dat is ook logisch, want digitaal kun je alles op internet vinden. Dan heb je geen CD meer voor nodig. En uh, ja, sorry. En, uh, ja. en een LP is onvervangbaar, toch? Ja. Je hebt tenminste wat in je handen. Je hebt een mooie hoes. En uh, de kwaliteit van het vinyl is natuurlijk ook nog weer aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van vroeger. Ze noemt dat op 180 gram vinyl. Dus, nou, ja. uh, tijd voor ons om terug te gaan naar ons Classic Album. Oh ja, uh, ik vergat nog even te vermelden dat uh, deze binnengekomen is op nummer 40. Kijk, dat, dat wilden we nou net nog, nog even weten. Ja. En nu ga ik zeggen dat we naar ons Classic Album komen gaan. en uh, dan moet uh, vooral uh, mijn collega Bart van der Meer even goed opletten natuurlijk. Want, uh, die heeft, op, uh, die heeft een radioprogramma op uh, donderdagmiddag. En dat heet Matchbox. Ja. ja. En, en zo heet ook dit liedje. Wat er nu komt van Carl Perkins. Originele versie. Well, I'm sitting here wondering, a matchbox hold my clothes? I'm just sitting here wondering, what a matchbox hold my clothes? I ain't got no matches, folks I got a long way to go Yes, I'm an old old boy and I'm a long way from home I'm an old country boy, just a long way from home I won't ever be happy Everything I ever do is wrong So that's why I'm sitting here wondering a matchbox to hold my clothes I'm just sitting here And would a matchbox hold my clothes I ain't got no matches But I've got a long way to go And I gotta get going Here we go Let me be your little dog Till your big dog comes Be your little dog Till your big dog comes uh -huh. Now when the big dog gets here Show him what this little Perkins done Well, all right, I'm sitting here Wanted a matchbox, oh Heerlijke oude rock'n'roll, jongens. Daar houden ik van heerlijk gewoon. Dat dit hits waren, was ik zelf denk ik een jaar of tien of zo. Het ja, was eigenlijk nog voor mijn tijd. Maar ja, je maakte er toch kennis mee... dankzij de artiesten die je dan wel bewonnen, zoals de Beatles en zo. Want die speelden ook... Uh, die hebben dit nummer ook opgenomen, de Beatles, ja. En dan werd het gezongen door Ringo Starr... Het staat op geen 1 LP trouwens. Niet, althans, niet op een officiële. Maar wel op een EP'tje. Want dat deden ze natuurlijk vroeger ook. Hè? Je bracht singles uit. Of een EP'tje met vier nummers. Of een LP. Maar het staat niet, ja. op, een, het staat niet op een officiële LP. Maar op een EP'tje. Uh -huh. En, nou ja. Werd gezongen door Ringo. Maar dit was dus de originele versie van Carl Perkins. Ja. Yeah. Zo staat het. Ja. Ja. Nou dan Daar, ja, dan gaan we weer terug naar de lijst. Ja. Uh, op nummer 39 uh, komt binnen een uh, Australische psychedelische rockband onder de naam Pond. En ik zit even, even te kijken naar de lijst en naar de hoes. Maar die doet me heel erg denken aan de hoes van uh, Big Brother and the Holding Company. Ja. Uh, ja. Dat was een uh, live op. als ik het uit ben. Zo, op mijn blote hoofd weet, van Janice Joplin. En deze hoes uh, relateert daar eigenlijk wel een beetje aan. Oké. Okay. Lijkt erop. Ja. Uh, Oké. Okay. Pond heeft er allemaal uitgedacht. heet Man, it feels like space again. En. Uh, oei, oei, oei, oei, oei. oei. oei. Ik was mijn muis kwijt? Oh. <laughs> En, uh... Er loopt toch geen kat rond hier? Nee, niet dat ik weet. Maar uh, ja, van poem gaan we luisteren naar Holding Out For You. Ik denk inderdaad wel een beetje... Spie spiegedelisch, ja. Spiegedelisch, nou. Wel Behoorlijk. Een beetje... Uh, ja. Het zou zomaar uit de Pink Floyd periode kunnen komen en zo. Dit, nou, dat uh, doet het me inderdaad wel een beetje ja. aan denken, ja. Pond, hè, heet het bent. Pond. Ja, Pond. Nou, oké, okay. dat was Pond. We gaan verder met. Ja, uh, een uh, Brits elektronica-trio... Onder de naam Years and Years. Uh, uitgekomen op 10 juli uh, op het, uh, nou, de, een van de, de, de overgebleven labels, Polydor. Zo. Nou. Ja. Goh. Ja, die bestaan nog. Die bestaan Goh. nog, ja. Ja. En uh, ja, goed, ik, ik weet eigenlijk niet goed wat ik ervan moet verwachten. Er staat niet zoveel bij, dus... Okay. We gaan luisteren. We laten ons verrassen. Want ja, dames en heren, u denkt natuurlijk van: uh, bereiden jullie dat niet voor? Nee, dat kan natuurlijk niet. Want die lijst die komt <coughs> meestal zo rond twee uur. Komt on, hij uh, dus online. je moet heel snel als playlist maken. Ja, dus. Dat gaat heel snel, dan heb je niet de tijd om alles voor te luisteren. Vandaar nee. dat wij uh, net zo verrast zijn, waarschijnlijk, als u. En ja. uh, ik hoop dat u verrast bent. <lacht> wij zijn het ook. Want we hebben het ook nog niet gehoord. Maar ja. het, uh, het gaat goed komen. Ja, ja? En, en uh, ze zijn binnengekomen op nummer 38... en van het album Communion... gaan we luisteren naar Foundation. En als het niks is, zetten we het gewoon weer uit. Zo is dat. As a scratch your shoulder, crushes me like... crushes me like that. And no one All the things I want, I really shouldn't get If I triumph, are you watching? Can you separate everything for me? Mm -hmm. You used to work me out, but you never worked it out for me denken. Ik, ik, ik hoor toch vaag uh, iets, iets van, van Jean-Michel Charest erin doorklinken. Nou, ja, krachtwerk, dat soort dingen. Ja. ja maar goed, dat maakt niet uit. Dat klonk wel lekker. Ik ben altijd bang dat als je, als je hoort van, uh, van elektronica, dat er dan weer van die, uh, van die elektronische boomketels bij komen. Maar dat was in dit geval niet, niet zo. Ik vond het eigenlijk best wel lekker klinken. Denk... Nee, het had een beetje een, een hoog uh, oxygen en EQ-knock. Ja, ja, zoiets. Ja. Ja. <laughs> zoiets. Perkins, Carl Lee Perkins heette die uh, volledig werd geboren. Tiptonville, Tennessee. En dat gebeurde op 9 april 1932. En hij is overleden in Jackson, Tennessee, op 19 januari 1998. Hij was een pionier in de rockabilly muziek... een uh, combinatie van rhythm and blues en country muziek... uitgebracht bij Sun Records in Memphis. Geboren in Tiptonville, zei ik al, als zoon van een, van een pachtboer... ...groeide Perkins op en raakte onder invloed van de zuidelijke gospelmuziek... ...van Zwarte die op de... Oh, mag ik dat nog wel zeggen tegenwoordig? Zwarte? Oeh, oeh, gevaarlijke term tegenwoordig. Um, gospelmuziek van Zwarte die op de katoenvelden werkte. Toen hij zeven jaar oud was, kreeg hij van zijn vader een door hem zelf gemaakt gitaar... Van een sigarenkist, een bezemsteel en uh, winddraad. Derdejarige leeftijd won hij een talentenjacht met een zelfgeschreven song Movie Mag. Tien jaar later vertuigde het nummer Sam Phillips om Perkins in contract te laten tekenen bij Sun Records. En dat is natuurlijk het legendarische label waar ook... Elvis Presley begon als That's Alright Mama en Johnny Cash. In 1955 schreef een arme en eenzame Perkins... het nummer Blue Sweet Shoes. Geproduceerd, eh, geproduceerd door Sam Phillips... werd de plaat een zeer groot succes. In de Verenigde Staten werd het, het nummer 1... in de Billboard Magazine Country Hitlijst... die nummer 4 op de popmuzieklijst... en nummer 3 op de Rhythm Blueslijst. In Engeland kwam het nummer in de top 10... Het was de eerste plaat van een artiest bij Sun... waarvan er meer dan een miljoen werden verkocht. Echter, toen het succes op zijn hoogtepunt was... raakte Perkins betrokken bij een bijna fataal auto-ongeluk. Later maakte Elvis Presley een hit met de coverversie van Blue Suede Shoes... die een nog groter succes werd. Perkins was uh, voor veel artiesten een belangrijk inspirator. De Beatles speelden zijn matchbox Honey Don't... en Everybody's Trying to Be My Baby... Uh, in 1968 zong Johnny Cash Perkins' Daddy sang bass... naar de eerste plaats van de Amerikaanse country hitlijst. Perkins zou een tiental jaren in Cash Begeleidingsband spelen. Onder andere bij de legendarische concerten in uh, St. Quentin en, en uh, Folsom Prison. Perkins werd in 1985 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame... En postuum in 2014 in de Memphis Music Hall of Fame. Hij overleed op 65 jaar leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Zo, nou dan bent u helemaal weer op de hoogte van Carl Perkins. En uh, van zijn album King of Rock'n'Roll... ja ja, want we zijn er weer aan toe... Uh, gaan we draaien Turn Around. Carl Perkins... When you're all alone and blue, and the world. Is dat niet heerlijk om dit te horen? Hè? Turnaround van Carl Perkins. Dat was nou echt een cowboy-song. Echt een cowboy-liedje was dat. Ja. ja, nou, het lijkt wel een beetje een in inleiding. Hoezo? Nou, uh, ja, de volgende in de, de nieuwe binnenkomer in de Vinyl top 50... Nummer 33 uh, is Father John Misty. Oh ja, die is heel en mooi. En ja. is een uh, Amerikaanse folkmuzikant. Ja, die ken ik ja. En uh, ja, is toch ook een beetje, beetje country. Ja, hij heeft er al eens eerder in gestaan trouwens. Maar ja. dat gebeurt wel vaker, dat hij erin gestaan en dan ook weer terugkomt. Maar dat ja. is prachtig. Nou, wat gaan we van hem dus, rijden? Ja, nou ja, van het uh, album I Love You Honeybear gaan we luisteren naar Strange encounter Ja, dat is mooi. Yeah moet ik natuurlijk zeggen. Ja, ik wist het wel, maar... Ben je, ik nou ineens met Smish in mijn tuin... Smish. Smish. Ik zeker naar chips te denken of zo? Oh. weet ja, wel. In ieder geval, het klinkt mooi, het is mooie muziek. vader John Smith, mist uh, Misty Hij had ooit uh, ook een bescheiden hitje met uh, I Love You Honeybear. Dat was een singeltje wat wij, denk ik, nou, al zo'n half jaar geleden alles gedraaid hebben uh, toen het nieuw uitkwam. Carl Perkins uh, gaat een nummer voor u spelen. dat geschreven is door Johnny Cash. Uh, wat we natuurlijk ook van Cash zelf uh, kennen op een van zijn live-lp's. Cash had nog wel eens de gewoonte om uh, concerten te geven in gevangenissen. En uh, daar dan behoorlijk kritisch mee bezig te zijn. Uh, we kennen bijvoorbeeld uh, ook de San Quentin Blues of uh, ja San Quentin I Hate yeah. I Hate Every Inch of You en zo nou, dat, en dan hoor je die, uh, die gevangenen uh, ja ja nou. die waren het wel met de meeste. Tuurlijk uh. wel maar ja je <laughs> kan ook zorgen dat je er niet in terechtkomt dan heb je er geen last van nee ja zo is het ook weer goed Folsom Prison Blues en dat van Carl Perkins Well, I hear the train a coming. It's rolling around the bend. I ain't seen the sunshine since. I don't know when. Thought I'm stuck in a frozen Prison, and time keeps dragging on. While that train keeps a rolling on down to San Antonio Well, I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Lord, I know I had it coming. I know I just cannot be free. Uh uh not me. And those people keep on moving, baby. That's what tortures. I don't want you playing with guns But I shot him man and Reno I shot him just to watch him die Oh, he died, yes, he died And that train keeps on rolling I hang my lonesome head in front Well, if they freed me from this prison If that railroad train was mine Oh, I'd move it on just a little bit farther down where I want stay, uh -huh. I want to stay And I'd let that lonesome whistle blow my lonesome blues away Awesome Prison Blues. Ik ken dat ook van Johnny Cash, want die schreef het. Maar dit was dus de prachtige versie van uh, Carl Perkins zelf. En uh, ik had het straks over dat concert. En uh, Friends, waar onder andere George Harrison Clapton. Uh, David, Edmonds, Ringo Starr. en dat soort mensen aan deelnemen. Maar omdat hij natuurlijk. Nee, ik, ik heb daar denk ik een verkeerde datum uh, bij genoemd. Want uh, ja, hij is in 98 overleden. Ik denk dat dat concert dus veel eerder uh, plaats heeft gevonden. Eh, uh, moet eens even kijken of ik dat hier toevallig zo kan zien. Waar dat, wanneer dat plaatsgevonden heeft. Nee, dat staat hier dus niet. Dat is nou zo vervelend. Oh ja, het staat er wel. Het was 1985. Goed. Bent u daar ook weer van op de hoogte? Dat is trouwens gewoon een DVD van te koop. En je kunt het op YouTube ook terugzien. Dat is ontzettend leuk om dat te zien. Hoe hij zelf nog zijn oude hits speelt. Met al die Engelse giganten erbij. En dat klinkt allemaal helemaal te gek. Oké, okay, eens um, dus even kijken wat we zullen doen. Dus even op de klok... Ja, Ik ga het laatste nummer van Carl Perkins draaien. Want uh, het nieuwe komt allemaal straks weer. Uh, dan red ik dat mooi. Um, een nummer waar we het al eerder over hadden... dat Johnny Cash dat nog een keer later heeft opgenomen... dit prachtige liedje van, uh, van Carl Perkins... Uh, Johnny Cash en hem uh, en hij waren natuurlijk uh, nauw met elkaar verbonden... want Carl Perkins heeft een groot aantal jaren gespeeld... in de begeleidingsband van, uh, van uh, meneer Cash. En uh, dit nummer heet Daddy Sang Bass. Carl Perkins. I remember when I was a times were hard and things were bad... There's a silver lining behind every cloud Just poor people, that's all we were Trying to dig a living out of black land dirt We'd get together in a family circle Singing loud Daddy sang baby, Mama sang dinner Me and little brother would join right in there Singing, singing seems to help a troubled trouble, soul I'm Sang Mom, sing to me. and Brad have been right in Singing sing seems to have a trouble, so. sky, Lord, in the sky. In the sky, Lord, in the sky. Ja, leuk. Hè? <laughs> Het is gezellig is dit. Goed. Uh, Carl Perkins dus. En uh, later, in, in, een aantal jaren later... zou Johnny Cash dit nummer nog eens opnieuw opnemen. Maar dit was de originele versie van... Daddy Sang Bass van Carl Perkins. Van een classic album dat heet King of Rock'n'Roll. Nou, dat was hij ook wel. Um, dus even naar de klok eh, koekeloeren. Nou, we kunnen nog ja. één, één nieuwe track draaien. Ongeveer vier minuten. Dus ik hoop dat je niet iets kort hebt. Ja, drie minuten. Oh, dat komt ja. goed uit. Dat komt ja. goed uit. Dat en uh, Ja, dat is uh, op nummer 31... Er komt een uh, ander album van Team Impala binnen. Ja. En uh, zoals ik hier lees is dat het tweede album. Dus een ouder album alweer van ze. Ja. Nou, Team Impala hebben we de afgelopen weken regelmatig kunnen horen. Dus en die en... gaan we ook weer opnieuw horen. En die je... gaan we nu weer horen. Ja. En uh, van uh, het album Lonerism gaan we luisteren naar... Feels like we only go backwards. het weer van drie uur. De Team Impala gaat ze straks nog een keer horen. Ja, verderop. Na het nieuws hè, volgt de top drie van de Vinyl Top 50. Jawel. Dus tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. C F FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van.